Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Universiteit van Amsterdam gaat morgen weer open. De Unie is nu nog twee dagen dicht vanwege de pro-Palestijnse demonstraties van de afgelopen dagen. De UvA heeft overwogen om voor een veel langere tijd dicht te gaan. Maar het belang van het onderwijs en het onderzoek dat doorgaat, dat gaat voor, zeggen ze. Veel studenten hebben binnenkort een tentamenweek en een sluiting zou dan te veel impact hebben. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar het dodelijke treinongeluk in Voorschoten vorig jaar. Tijdens werkzaamheden stak een bouwkraan toen het spoor over, terwijl dat niet mocht. De kraan werd aangereden en daardoor ontspoorden er twee treinen. De bestuurder van de kraan heeft dat toen niet overleefd. De onderzoekers hebben niet één duidelijke oorzaak voor dat ongeluk gevonden, vertelt verslaggever Onno Beukers. Waarom die kraan nou nog overstak, dat heeft de onderzoeksraad niet vast kunnen stellen. Wel zegt de onderzoeksraad dat er nu vaak tijdens het onderhoud nog te veel gekeken wordt naar de beschikbaarheid van het spoor. Voor het vervoer van reizigers en goederen. En dat dat een verkeerde prikkel is. Dus dat er beter gekeken moet worden naar de veiligheid van de medewerkers. Ja, dat betekent dus bijvoorbeeld alle sporen afsluiten tijdens werkzaamheden in plaats van maar één of twee. De Mensen die vanavond de avondvierdaagse in Vlissingen lopen... doen dat via een andere route. Dat heeft te maken met drie schietincidenten binnen 24 uur in die stad. Eigenlijk zou de tocht door het gebied gaan waar geschoten is... maar basisscholen zien dat niet zitten. Morgen gaat de route wel door dat gebied... maar dan is er extra politiebewaking, zegt de burgemeester van Vlissingen. Het is in ieder geval belangrijk dat er even dat signaal is van... we zorgen ervoor dat dat allemaal veilig en verantwoord door kan gaan. En het belangrijkste is... Die avond uh, wandelen vier dagen, ze gaat gewoon door. En of de drie schietincidenten iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Het weer dan nog. In het midden en zuiden van het land: veel wolken en kans op een bui. Mogelijk ook met onweer. In het noorden is het een heel ander verhaal. Daar is het volop zonnig en een stuk warmer ook. Maximaal 26 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het waren de Bee -Gees. Goedemiddag, trouwens. En als u aan het eten bent, eet smakelijk. Dit was de BG's met Stayin' Alive. En ik ga door met Wally Tax, Miss Wonderful. Nou, ja, dat is een oudje. So fine How I wish that you were mine Wat ben je toch beautiful. Wil jij het gezicht zijn van Pluspunt? Dan is er een facture gasvrouw voor de balie of de koffiecorner. Mensen en bezoekers van Pluspunt ontvangen en doorverwijzen. Zorgen dat de koffiecorner optimaal functioneert. Helpen met de alwas eventueel. Ofwel een leuke veelzijdige functie bij Pluspunt waar iedereen ertoe doet. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijks uitnodiging voor... foojefeest, kerstborrel, lintjesregel en... Linsjes, regen en kadu, kerstcadeau. Deskundigheid, bevordering en informatie... en scholing over positieve gezondheid. Lijkt je het leuk om vrijwilliger te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honner met een h ertussen... at plus.zandvoort.nl En ik ga door met... Juist, ik ga door... Waar, waarmee ga ik door? Met de Diastraids. Net de Diastraids. Brother of Arms...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 Shania Twain, geboren op 28 augustus 1965, haar eigenlijke naam is Alleen Regina Twain, is een Canadese zangeres. Haar vader was de halfbroer van de Nederlandse zanger Henk Wijngaard. Ze groeide op in Timmins, Ontario in Canada. Ze begon haar carrière als countryzangeres. Haar eigen naam Alleen veranderde ze in Shania, omdat de naam beter paste in combinatie met haar achternaam Twain. Er wordt wel beweerd dat Shania in het taal van de indianen ik ben onderweg betekent. Maar hierover is nog veel onduidelijkheid. Haar derde album, Come on Over, werd zeer goed verkocht. 41 miljoen exemplaren wereldwijd, waarvan 20 miljoen in de Verenigde Staten. En was het album waar Shania ook Europa veroverde. Het is op vier na best verkochte album aller tijden. ...en het best verkochte album ooit door een vrouwelijke artiest. In Nederland stond de album tussen 1998 en 2000... ...132 weken lang in de album Top 100... ...waarmee het de twee na langste genoteerde album aller tijden... ...aan één stuk in de lijst is. Van de cd Come Over uit 1997... Man, I Feel Like A Woman... From This Moment On And You're Still The One... Let's go girls Come on I'm going beat of my heart Latijns-Amerikaanse poëzie. In het Kielzog van Columbus maken we een po poëtisch reisje naar Latijns-Amerika... en bezoeken we de uitgestrekte dichterswereld al daar. U krijgt de gedichten in het Spaans met vertaling in het Nederlands. Reis mee en laat u verrassen. Goede reis, bonne voyage. De kosten zijn 3 euro en aanmelden via l.oudendijk. Telefoonnummer 06-3380-3279. 06-3380-3279. En het is aanstaande vrijdag 17 mei van 2 tot half 4. En de locatie? Bibliotheek Zandvoort. En het centrum uiteraard. En we gaan door met, juist, Voluba zegt, hou me vast.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 Mijn hoofd die op je schouder. Houd me vast. streel me zachtjes door mijn haar. Houd me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. Wanneer bij jou zijde, is dan alles.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 ...waren de Golden Earrings met Sound of the Screaming Day. De instrumentaal van de week. Floor Kramer, geboren in 1933 en overleden in 1997... ...was een Amerikaanse country pianist ...die vooral fruoren maakte in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Kramer groeide op in Hutting, een klein stadje in Arkansas...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 Waarbij aankomst op het vliegveld van de Johannesburg zeker 60.000 mensen stonden te wachten om hen te verwelkomen. Hier is Floyd Kramer met Hot Pepper. De Arrhythmics met Sweet Dreams. Kunstgeschiedenis. Heeft u altijd willen dwalen door de prachtige zalen van internationale topmusea, zoals Musea of Modern Art? Tijdens deze lezing maakt u kennis met de fenomenale collectie van het museum en het prachtige gebouw en zijn geschiedenis. Reis mee door de kunstgeschiedenis aan de hand van schilderijen, beelden en andere objecten uit verschillende tijdperken. De kosten zijn 10 euro en ik had u wat koffie en thee voor. Opgeven via de website of via Bali 5740330. 5740330. En het is zondag 26 mei van 2 tot 4 uur. Locatie Juttershart. Burgemeester Nadijnlaan 100 in Zandvoort. Bloedend hart. Juist van de dijk.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 Paul Da Vinci, geboren als Paul Leonard Prayer, geboren in 1951... is een Britse zanger en muzikant. Hij is vooral bekend als de liedzanger van de wereldhit Sugar Baby Love... van de Rubettes uit 1974. Nog voor het uitkomen van deze single was Da Vinci opgestapt uit deze groep... en ging door als solozanger. Als mede demo- en sessiezanger. Zijn grootste solohit is de hit Your Baby and Your Baby Anymore... Die piekte op de 20ste in het Verenigd Koninkrijk en plek 4 in de Nederlandse top 40 en plek 5 in de Vlaamse ultra top 50. Hier is Paul de Vinci met Your Baby ain't your baby anymore. Ja, dat is nog eens hoog heha. <laughs> Weet u het nog? The Summer of 69 bij de Mens. Ik kan mijn first real sick string vote after five and dine played it till my fingers play. Het was Brian Adams, Summer of 69. En ik ga het eerste uur afsluiten met, even kijken, Julie Covington. Don't cry for me, Argentina. Ik hoop straks weer terug te zien na het nieuws en de boodschappen. Tot zo. Stressed up